afgelopen dag waren er 8.015 coronabesmettingen. Dat zijn er 162 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen inmiddels meer dan 1700 coronapatiënten... van wie 379 op de intensive care. Het is zo druk in sommige ziekenhuizen... dat er inmiddels net zoveel coronapatiënten verhuisd worden... naar rustigere plekken als tijdens de eerste golf. Die ziekenhuizen staan allemaal voor een grote uitdaging... en dat is en hun reguliere zorg zoveel mogelijk... Uh, doorgang laten vinden. En dus ook hun operatieprogramma's en andere zaken. En tegelijkertijd covid-patiënten opvangen. En er wordt ook weer een helikopter ingezet om patiënten te verplaatsen. De burgemeesters van de veiligheidsregio's praten vanavond over de verkoop van alcohol in hotels na 8 uur s'avonds. Volgens het parool boeken jongeren steeds vaker hotelkamers om daar een feestje te vieren. Het is niet de verwachting dat er vanavond al nieuwe regels komen. De politie in Den Haag zal ook vanavond met veel mensen op de been zijn in de week, wijk Duindorp. Vorige week was het daar onrustig. Afgelopen weekend werd de ME zelfs ingezet. Dit jongetje was erg onder de indruk met name van de knuppels. wil no, echt niet hebben. Dat ga jij niet in je nek hebben, want dat moet zeer. Vrijdag ging er op sociale media een bericht rond waarin werd opgeroepen tot chaos. Waarom is niet duidelijk. Het zijn saaie tijden voor mensen die in een café of restaurant werken. Alles is gesloten vanwege corona. Dus de komende weken hebben ze ineens veel extra vrije tijd. Ondernemers Bert en Alain hebben iets bedacht tegen de verveling. Wij gaan een, een, een pelgrimstocht, een, voet, een voettocht maken naar het Binnenhof in Den Haag. En dat is niet om de hoek. Ze vertrekken vanuit Ruurlo in de Achterhoek en hebben zo'n 200 kilometer voor de boeg. We beginnen bij het Doolhof in Ruurlo met een rugzak vol met vragen. En onderweg hopen wij de antwoorden te vinden, zodat we als we op het Binnenhof aankomen... we uh, ...die antwoorden kunnen presenteren aan de premier en minister De Jonge. Ze willen vooral weten wat de toekomst is van de horeca. Het weer veel bewolking, kans op wat regen, al kan de zon er soms ook doorkomen. Het wordt een graad van 13, ook morgen veel bewolking en kans op een bui. Het wordt dan maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 a little something about yourself treasure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 Een deel van 8 en een deel van 7 minuten. Het, het is geknipt door onze collega Jaap Koper. Spitter Joustra in gesprek met David Molenburg. Goed, uh, dat is zo'n beetje al het e eerste uur. Het uh, tweede uur uh, hebben we natuurlijk uh, naast... Uh, net eerste uur hebben we ook nog Sandvoort's nieuws in het kort. Het, moet wel even, uh, het wordt wat lastig om het in het kort te doen... want er is toch nog best wat gebeurd afgelopen week in zelfs. Ja, ja, we zitten toch wel in een uh, cr crimineel plaatsje eigenlijk. Ja. Hè? <laughs> een beetje bommeldingen, steekpartijen en dergelijke. Ja, uh, ja, daarover ik, straks meer. Nee, ja, klopt. En uh, ik zag allemaal uh, auto's rijden van een uh, beveiligingsmaatschappij... door Zandvoort. Die her en der dus beveiligingsapparatuur uh, in de huizen gaan... Installeren. Dus uh, waar gaan we heen? Maar ja, voor de rest, ja, dat was een week. Ik uh, bedoel, uh, ik reed donderdag door de het heen. Nou, het leek wel zondagmorgen. Ik uh, bedoel, het is zo dood en zo, on... zo naar om te zien eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. We gaan ervoor en we houden ons aan de regels. Goed, uiteraard rond de klok van half drie het uh, vertrouwde weerbericht. Blijft het zo? Uh, we hebben gisteren lekker zonnetje en uh, vandaag heb ik ook een beetje zon, iets minder.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 Maar dat is rond de klok van kwart over vijf. nieuw item, ZOS Live. Zandvoort op zondag, Zandvoort op zaterdag live. Is een live registratie die een van ons twee na aan het hart ligt. En vandaag is mijn collega Rob Harms aan de beurt. Ja, ik zeg nog niet uh, welke nee, we gaan doen, uh, okay, Albert Jan. Dat is ongeveer tussen, dat half, je straks. tussen half vijf en kwart voor vijf. Voor de rest, uh, er wordt wel gereest. Uh, we hebben de DTM uh, weekend uh, in Duitsland, nee uh, in België. Op Zolder, vorige, week was het ook, of vorige keer was het ook al in Zolder. Maar uh, dat volgen we ook voor u, want Robin Vrijn staat momenteel de derde in het uh, wereldkampioenschap. En uh, we gaan die race wel voor u volgen. Verder wordt er wel gevoetbald tussen Everton en Liverpool. Ook dat volgen we voor u, tussenstand momenteel 1 tegen 1 na 40 minuten uh, uh, spelen. Uh, de, vandaag ook weer uh, etappe in de Giro d'Italia. Sterk uitgedund, uh, uitgedund deelnemersveld.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 to When someone else instead of me Always seems to know the way Affair. And when someone else, instead of me, always seems to know.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 Voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en roze kleurig leek. Een gelukkig geile bleek het tijdelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen. Nu is het over. Geen contact, gebroken hart is dus meestal goed. Hey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 Deze situatie was niet acceptabel, ook al begrijp ik... dat het zware tijden voor deze sectoren zijn. Ja, ik wilde nog wel even wat over zeggen, Albert-Jan. Want uh, ja, de, de, de horeca die is uh, nu dus dicht, uh, zeg maar. Hè. Alle horeca is dicht. Ja. Dus betekent dat uh, dat de klikspaan, uh, als uh, iedereen weer opengaat... Als, als nog een gedeelte van de straf moet uh, uitzitten, of niet? <laughs> wat jij zegt, heb ik ook over nagedacht. Ja. ik denk, uh, zolang de horeca dicht is, lopen die weken nou, de, gewoon... Die, uh,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 ...van dit moment staan heel veel mooie platen. Waaronder deze van Miley Cyrus. Je de Midnight Sky. Zie je het Weerbericht. En het is 1 over 3 bij Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele middag. En AJ Forst zit klaar met het weerbericht. Heb je trouwens jouw, jouw beeld gezien, Albert-Jan? Ja, mijn beeld?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 14 tot 16 graden. Woensdag kan het zelfs 17 graden worden. Aan het einde van de week... breekt het weer wat vaker... de zon door. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, Jan. dat klinkt niet echt... Als, als de winter die al in aantocht is. Nee, nee, nee. Het blijft een beetje... We hebben gisteren en eergisteren... prachtig weer gehad. Dus ik vind het uitstekend. Mooi najaarsweer. We houden hem zo. Toch? We houden hem zo ja. de komende dagen. Oké, okay, geen feestjes buiten. hè? Zeker niet. Dan is het goed. Het weer staat te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie je het dan? En hier is Silo Green.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 And I won't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 Oh, goedemiddag al, ja. Goedemiddag, meneer ja. Jouwstra. Eh, eh, burgemeester, het is uh, stil in Zandvoort. Het is uh, heel stil in Zandvoort. Um, het is verdrietig stil in Zandvoort, zou ja. ik willen zeggen. Um, ja, normaal om deze tijd, uh, hè, herfstvakantie, uh, zou er nog uh, een nodige reuring moeten zijn. Maar uh, ja, helaas, het is niet anders. Restaurants dicht, kroegen dicht. Op het strand is er niets meer te koop. Geen warme chocolade bij de strandpaviljons. Het is een ramp voor de...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 Maar de oorzaak het zijn natuurlijk de bezoekers die ook steeds agressiever worden tegen jong personeel.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 die worden wat groter. En je ziet dat daarmee het midden, eh, ook doordat in de media natuurlijk die, die extremen heel erg uitvergroot worden. Het midden van de mensen die zegt van nou, eh, het is oké okay voor mij en eh, ik draag gewoon een steentje bij om, eh, om dat virus eronder te krijgen. Eh, dat dat wat onderbelicht is. Eh, gelukkig moet ik ook wel constateren dat eh, voor zover wij dat ja, zien en kunnen overzien het overgrote deel van de mensen gewoon keurig en netjes gedragen, ook ten opzichte van elkaar. Dus mijn, eh, laten we ons niet focussen op die kleine groep die die, die, die agressie vertoont. Precies. Hoeveel COVID-besmette personen zijn er nu in Zandvoort? De, uh, we, we, we krijgen dagelijkse stages door. Ja. Um, wij zitten nu zo'n beetje op gemiddeld. Um, um, uh, dus, ja, dat zijn dan positief geteste mensen van tussen de 4 en de 7 per dag. Ja. En daarmee zitten wij uh, relatief heel erg aan de onderkant van het gemiddelde in de regio in dat opzicht is Zandvoort is ja, een beetje een merkwaardige uitschieter uh, dat we relatief weinig besmettingen kennen. Dus eigenlijk zitten we in het gele gebied? Nou ja, als je het een beetje uh, uh, vergelijkt met, met bijvoorbeeld uh, de gemeente in onze directe omgeving, zie je dat daar uh, ja, meer uh, positief getest wordt. Ehm... Uh,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 Lover and mate, slowly but surely. Your appetite is more than I can Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love for wishing well. Wish me love wishing well, kissing her, wishing well, a butterfly tears. come on, and wish me love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 Had corona gerelateerd aan de hand. Uh